Ik noem het sterven. Het absurde aan het leven is dat het doorgaat zonder dat je hoeft te willen. Een grijze wolk van binnen zacht en opgerold en pluizig doorwrote door de wormen. En ik zit op een beerput, terwijl diarree uit mijn hersens druppelt, aangezogen door de zwaartekracht, door het onvermogen van mijn vreugde om weerstand te bieden aan het plukken. En ik worstel en ik duw me tegen het podium en ik kus me en ik haat me en ik verlies me en ik vergeef het me en ik wil het. En ik wil bruine wolken oplossen in het warme water van mijn gedachten, verspreiden in de thee, in de zaal, zweven door de zaal, dwaallichtjes en naalden prikken. En mijn strooskopische bewustzijn van koffiekringen, totale fragmentatie, trekt langzaam weg in het duister tot ik hik. Hik. Hok. En ik ben een geit en ik loop rondjes aan een stok, aan een touw, aan het werk met ogen voor een ander. Hij roept harder, hij roept beter, hij roept zijn één grote familie en zij liegt. En ik ben niet meer dan een hamer in mijn hand en ik denk dat ik wil slaan, hard wil slaan, maar het is een leugen. En een kat liegt niet, kan niet liegen, kan alleen genieten en een kachel zijn, terwijl ze slapen en een prisma zijn voor de wereld om een heen die mooier wordt. En ik wil alleen maar leven zonder stalling voor de winter, maar met speelgoed rood, met afgesleten geel, vastgeklamd, op zoek naar slaap. En ik ben weer tien en trainen en een Jezus en mijn vader is mijn God en God, hoe ben ik dit toch ooit verloren?